Citydijkers met het NOS Journaal. Externe deskundigen gaan scholen helpen om kinderen de komende jaren bij te spijkeren in taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden. Nog dit schooljaar krijgen 150 scholen hulp van zo'n basisteam. Uiteindelijk moeten alle scholen geholpen gaan worden door een groep van deskundigen. Zowel onderwijsminister Wiersma ervoor zorgen dat het niveau van de kinderen omhoog gaat. Ziekenhuizen zijn in de coronacrisis door het ministerie van Volksgezondheid ontmoedigd om hun intensive care verder uit te breiden, meldt NRC. Volgens de krant had VWS na de eerste golf in 2020 afspraken gemaakt hoeveel bedden er per ziekenhuis bij moesten komen. Maar ziekenhuizen die door de toestroom aan patiënten nog verder uit moesten breiden, kregen daar geen vergoeding voor omdat het ministerie vasthield aan die afspraken. De politie in Amsterdam zegt dat de viering van het kampioenschap van Ajax feestelijk en beheersbaar is verlopen. 51 mensen zijn opgepakt, voornamelijk vanwege het afsteken van vuurwerk, belediging of het verstoren van de openbare orde. Het feest barstte onder meer los in het centrum van Amsterdam en bij de Johan Cruijff Arena. Daarvoor over de Ajax eerder op de avond de 36 e landstitel door te winnen van Veen. Een kwart van de mbo-studenten loopt geld mis omdat ze een aanvullende beurs niet aanvragen waar ze wel recht op hebben. Die kan oplopen tot 370 euro per maand. De beurs is bedoeld voor studenten van wie de ouders een lager inkomen hebben. Ongeveer de helft van de mbo'ers in 2019 had recht op zo'n beurs. Het Rode Kruis heeft afgelopen avond tenten opgezet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar het lijkt erop dat geen asielzoekers ervan gebruik hoefden te maken. De hulporganisatie was naar Ter Apel gekomen na het zien van beelden van gisteren. Toen moesten asielzoekers buiten onder dekens liggen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Het Rode Kruis noemt dat beneden elk humanitair pijl. Het weer, het is droog en overal gaat vanochtend de zon schijnen. Wel waait het flink, de temperatuur loopt uiteindelijk op tot 22 graden. Morgen verandert te weinig. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7-hoorn richting Zaanstad. Dus Afrit weide knobbend Knobend Zaandam. 3 kilometer met 5 à 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM, met, met nu de nacht. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long.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 A man I never will forget. The way the moonlight shined upon her hair. Son. Strange is when the leaves begin to change, oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again.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 your forward. You've never been dancing. But just you watch me grow, then you're meant to leave. Me. It's easy when you feel the beat and the rhythm. Cause that's the thing that makes your body move. Oh, we'll be gently sway through the evening. To the early hours of the morning. I ain't gonna let you go. get through the Tu pelo rojo, rojo, los cortes tiras son flojos, flojos, si rato tengo de ti. ditite cuidado de mí, te cojo, cojo. Sigue. Que a mí me gusta todo lo que si Yo puedo tocar los temas que miren como te Ze naamwaar van de zon schijnt. Het station met patent op de zon ZFM, 24 uur per dag Hete zomerhits Ze zat op hoekie en is flon Dus ik meteen verkocht Ik ben ook niet van mijn ton En danste dat ze kon Is niet normaal Ze viel meteen op in de zaal Dus ik ging naar haar toe Ik zei wat ga je doen Bam, wij hebben zo een after met de crew de vriendin is als geest Schat, neem ze lekker mee ik heb een tafel, maar ik fik ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en hij. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect, doordat dat ze zei. Door mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu wisten het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op afgeknapt. Het allerliefde sta ik op. En ben ik weg, doe ik alles op de bof, van met alle respect. Denk ik kan er niemand en ook nog aan als dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op tape met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het nooit weer zo, ik ga naar buiten.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 het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Hey. Het leek zo perfect dat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Wie had dat gedacht? Oh. Want nu is het er echt niet meer voor mij. Ook los doet de witte wijn en die dicht samen met allemaal los. Ik ben zo de afgeknapt I met a strange lady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 We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 De beurs is bedoeld voor studenten van wie de ouders een lager inkomen hebben. Noord-Korea heeft voor het eerst een uitbraak van het coronavirus in het land gemeld. Volgens het staatspersbureau is een subvariant van Omicron opgedoken in de hoofdstad. Leider Kim Jong-un heeft de nationale noodtoestand afgekondigd en een lockdown ingesteld. Het weer, het is droog en overal gaat vanochtend de zon schijnen. Wel waait het flink, de temperatuur loopt uiteindelijk op tot 22 graden. Donny en Chris Cross, vanavond gaan wij uit ons bol helemaal los. Een drankmarathon, paard met dubbele tong. Je weet dat ik voorlopig niet naar haast kom. Ik heb vier, vijf roodjes in mijn zak. Ik heb de hele nacht op jou gewacht. Ik zet hazers aan en looper. wanneer ik lam stap in de Uber. Ik haal de mooiste pata's uit mijn kas, Ze glimmen net zoals je lacht. Ik pak de bom voor het café, dus neem je vriendinnaar mee. Nog jong komt de zon al op, gaan we allemaal naar de kloot. Vanavond ga ik even naar de boom, gooi alles van me af en giet de vol. Wat ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Bol in mijn stony happy. Ik heb flessen in de koelkast net als janky. Drank ik per plenty van bier een pellet of drie. Zelf doe ik een paf, net Jean marie Consistent heb ik feest in de tent, space ongeremd. gekke het rammeland. Jonko kron met croissant. batterij in mijn hand. En trek als een in de frituur geland. zorgen zijn vanmorgen gaan door tot laat. Straks vroeg op, maar vroeg wordt bij de daad. Zo vankom je boy, je cris cross en tino. Dit is het laatste rondje. schijf nog een frino. De en... nog jong, komt de zon op, gaan we al... In de zomer is jouw keuze ZFM. Ja no tengo palabras, de todo y de nada, el tiempo se las llevo, solo queda la noche en mi interior. Tril de amor Que ya no estás si pudiera encontrar una razón que me ayude a entender que no vas a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 Je woon ik, en daar ze blijven staan, om Să-ți spun, să-ți spun, ce alo? alo? alo? mea Alo, ală! eu, pii ca să-ți amarbic Și sunt voinic, dar se știi, Vei să vleci, dar nu mai mai yeah. numai... It's clear The future looks bright